Half uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn opnieuw gestegen. Vorige maand werden koopwoningen 8,2% duurder. Dat is volgens het CBS de sterkste stijging in bijna 16 jaar. De gemiddelde prijs van een koophuis was vorige maand 269.000 euro. Dat is ongeveer net zo hoog als vlak voor de financiële crisis die in 2008 begon. De huizenprijzen liggen nu 22% hoger dan tijdens het dieptepunt van die crisis in 2013. Bouwondernemer en miljardair Dick Wessels is overleden. Wessels was met zijn bouwbedrijf Volker Wessels... een van de succesvolste ondernemers van Nederland. Zijn vermogen wordt geschat op 4 miljard euro... en was daarmee een van de rijkste Nederlanders. Wessels was al enige tijd ziek. Hij is 71 jaar geworden. Kindermishandeling in de jeugdzorg hield vaak jaren aan. Slachtoffers zijn gemiddeld 7,5 jaar lang mishandeld. Dat meldt de commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg... die bijna 600 meldingen van geweld heeft binnengekregen. Het merendeel van de mishandelingen was in de jaren 60 en 70... in een pleeggezin, weeshuis of instelling. Meer dan de helft van de slachtoffers heeft het geweld als kind niet gemeld. Volgens de commissie deden ze dit niet omdat er geen mogelijkheid was... of omdat ze te bang waren. Het drukte record op de weg van gisteren is nu alweer verbroken. Door ongelukken, regen en omdat dinsdag een van de drukste dagen van de week is... is het volgens de ANWB de drukste ochtendspits van het jaar tot nu toe geweest. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond het verkeer over 894 kilometer vast... met meer dan 175 files. Vooral in de Randstad en het zuiden van het land was het druk. Het weer dan nog. Het is bewolkt en regenachtig. Later op de dag wordt het in het zuiden grotendeels droog. De temperatuur stuigt naar 11 tot 14 graden. Morgen eerst nog wat regen in het noorden. Later wordt het overwegend droog en is er geregeld zon. Het blijft zacht met 12 tot 13 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. In de randstad is er nog vertraging op de A27 van Utrecht naar Almere bij Knopen TMNES. Vijf kilometer door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Vertraging ongeveer 30 minuten. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee prijs, terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oude Hollandstalige muziek. En als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van moei Davids met je nog wat oud. Opname 1928. En de volgende dame. Truusje Koopmans Die is geboren in Den Haag op 2 maart 1927. En overleden in Mabelja. op 20 september 2003 was ze een Nederlandse zangeres. Ze trad op in de jaren 50 en 60. Ze is erg vaak op de radio. In augustus 1956 had ze een hit met Ik wil kussen, kussen, kussen. Ze schreef en zong ook nog altijd bij vele bekende intro's van de populaire radiopliniek De, de, de Groenteband. Tja tja, wat zullen we eten? Tja tja. Wie zal dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman, tja-tja-tja. Cha -cha -cha. Het programma handelde over prijzen van groenten. Maar er werden ook recepten verteld. Het liedje werd gezongen als een dansje. De tja-tja-tja. Cha -cha -cha. Zodat veel mensen die de tja-tja-tja cha -cha -cha verstonden als tja-tja-tja. Uh, cha Verder -cha -cha. schreef ze het liedje koffie, koffie. Lekker bakje koffie. Dat we natuurlijk kennen van uh, Rita Corita. Die er ook een grote hit mee gemaakt heeft. En het uh, truce ons over Spanje... Deur is begraven op de nieuwe begraven plaats Naast haar man Wil Wereld. En u hoort er nu samen met Dick van Doorn. Rusje Koopmans en Dick van Doorn. Nu even op de lokale koningin Zandvoort. Met het nummer de 100.000. Als ik de 100.000 win, krijg ik aan iedere vinger een erin. Een bomfjas op je schouders en parels aan je is er niet is, er niet is, er niet is Maar als er weer er niet is, dan gaat het feest niet door. Of je nu Jantje of Piet, heet spinazie of Piet, heet Of je je zomer of chic kleed, iedereen speelt overij Voordat het trek in plaats, vind je moe, al niet in de buurt. Want als ze of kijk, ik moet waar de vrolijk uit als ik de honderdduizend, de honderdduizend wil Krijg ik aan iedere vinger een diamantenring, Een bandje op je schouders en parels aan je oog, Maar als het weer een niet is, een niet is, een niet is Maar als het weer een niet is, dan gaat het niet doen Als je een lot hebt genomen dan ligt. Te dromen, zou het geluk bij mij komen, stel je zoiets nog eens voor. Moeder kijkt in die deken, haar man steeds vriendelijk aan. En als een rokkevelder zijn vader de hans van Als ik de honderdduizend, de honderdduizend vind, krijg jij aan iedere vinger een diamantenring, ring. Een bontjas op je schouders en paras aan je oor.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 Een diamant erin, een bontjes op je en parels aan je oor. Maar als het weer en niet is, er niet is, er niet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 Jou hoop ik nog heel vaak te beleven Dat fijn gevoel, dat ware liefde zaait En als jij naar me kijkt Dan zing ik tegelijk Ik krijg een heel apart gevoel van binnen Als jij me aankijkt, lieve schat Wat moet ik zonder jou Maar na een uurtje babbelen in haar chambre separee Soms zijn toen zachtjes voor zich heen Het lijf ligt met ons mee hey! Doe het maar in een lemmertje De muziek van de Light Town Skivvy Group. Doe het maar in een emmertje. Daarvoor Corrie Koning. Ik, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Niet ik wil, maar ik krijg... een heel apart gevoel van binnen. U luistert nog steeds naar Zandvoort. Uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Een lekkere bak koffie. Als u die heeft natuurlijk. Of een bakje thee. En een mooie muziek. Uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo ook de volgende dame... Adèle Maria Hamedman. We kennen haar allemaal als Adèle Bloemendaal. Geboren in Amsterdam op 11 januari 1933. En uh, al daar overleden op 21 januari 2017. Was ze uh, een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. En dan trot ze op onder haar eigen naam Adèle Hamedman. En later ook nog korte tijd als Adèle Hamedman. En Bloemendaal was de, man, uh, was de naam van haar eerste echtgenoot natuurlijk. En Bloemendaal uh, werd door velen gezien als een uh, vrijgevochten vrouw. Maar ze was een comedienne die vrijwel alle facetten van het theatervak beheerste. Ze stond bekend om haar schaterenlach en soms nasale stemgeluid en haar supercorrecte dictie. U hoort het nu. Adele Bloemendaal met Zal men nog een keertje overdoen. Hey! Zal men het nog een keertje overdoen? Want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje overdoen en begin maar bij het begin...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 Zal men het nog een keertje over en doen, want het was niet naar mijn zin. Oh, hem men het nog een keertje over en doen in het begin, maar bij het begin allemaal. Zal men het nog een keertje over en doen, want het was niet naar mijn zin. Oh, laat men het nog een keertje over en doen in het begin, maar bij het begin. Een plastisch chirurg uitweert had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokter zijn nerveus. Vallen me het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Al laten we het nog een keertje overdoen. In het begin, maar bij het begin. Yeah! Zal ik me het nog een keertje overdoen? Een dame met blond haar krijgt een piek zwart kind, dat is raar. Haar echtgenoot die rood haar had, die zijn nadenkend skaat. Het zal hem met het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem met het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. Zal Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel gelaal. Halleluja, kameraden, zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal een man het nog een keertje over doen? wat het was niet na mijn zin. Alana, men het nog een keertje over het doen. in nee, begin, maar bij het begin. We zullen het nog een keertje overdoen, want het best niet na mijn zien. Al aan me het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. We zullen het nog een keertje overdoen, want het best niet na mijn zien. Geen mijn stem kwijt, aan een het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. Fanfare heeft nu met de, is de, van lange de fanfare heeft nu ruzie met de harmonie, het is de schuld van lange De fanfare heeft nu ruzie met de harmonie, het is de schuld van lange Want lange mee, die speelt al jaren, bombardon in de fanfare. En ze liet het klikje varen voor de chef van de harmonie.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 Al die ruzie die begon, toen de fanfare geen beker won, omdat zij zonder bombardon geen nood meer spelen kon. De fanfare heeft nu ruzie met de harmonie, het is de schuld van lange mee. De fanfaar geeft nu ruzie met de harmonie. Het is de schuld van Langemie. De winter was laat. De winter was klaar. Wilke Alberti met de winter was lang. En daarvoor muziek van uh, aan Schoepen met de fanfare. Zometeen hier op de lokale omroep CFM Zandvoort muziek van Erik Christiani, Ook uh, wij de vader van Wilke Alberti, oftewel Willy Alberti. Maar nu eerst Ans en Jaap Daniels met Pepe. In Mexico kent iedereen Pepe. Van klein tot had ieder van Peepy. Peepy werd overal en sleen En alle kinderen, groot en klein, hippie, hippie, hop, hop, heel bij hem zijn. Wie is zo onvergetelijk als Peepy? Wie lacht er zo aanstekelijk als baby? Dus als je donkere bolten ziet, je hebt verdrietig. Dat hoeft toch niet aan de piepie. Pepe brengt overal zonneschijn En alle kinderen groot en klein Hippie hippie hop hop willen bij hem zijn Wie is zo onvergetelijk als baby? Wie lacht er zo aanstekelijk als baby? Dus als je donkere wolken ziet Je hebt verdriet Dat hoeft toch niet aan een peep Je wordt al echt een oude heer, maar voor je denkt, hoe moet dat nou? Pakt ze je hart?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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Kom weer naar huis als je verandert van gedachten.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 Oude stoel staat klein, hier bij het raam. Steeds denk ik kwam je mij en fluister even zacht Jona, kom weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis, het zal voorgoed vergeten zijn. En breng weer zonder schijn. Ja, dat was Eddie Christiani met Kom weer naar huis. Nou, van muziek van Willy Alberti met de glimlach van een kind. Eén van de grootste hits. Een van de grootste hits die hij gemaakt heeft. De volgende dame is Annie de Reuver. Geboren als Anna-Maria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 U hoorde de muziek van het Orkest zonder naam. Met O roosje En daarvoor muziek van Truus Koopmans en Dick Dorn met Hart van Steen. En ook de muziek van Annie de Reuver en Karel van der Velde met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. En de volgende artiest is Antoon. Weetend bekend als Tom Manners, Geboren in Den Haag op 24 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972. was een Nederlandse tekenaar.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 Mijn familie motten, er in mijn jas. Ik laat ze revotten, als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de motten toch leven, moet die lieve Charlotte en mottengebaseerd. Met een dotte van motten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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary. Vloekend en vechtend gelijk, één man.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 Voor was het erg gauw knokken okay. En niemand ontsnapte levend aan het gewet. Beloningen konden het laatst geen mensen meer lakken okay. Want iedereen was aan het leven meer gehecht. Ze heette Bladimir. En was de schrik der zee, de dus spring op Bladie Merry en op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 Was dan Bloody Mary? Ze was de schrik, de zee. Dus drink op Bloody Mary en op al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 En nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Robert Lang. Maar eerst die de twee jantjes met de smokkelaar. En ik zeg tot ziens. Hij was een smokkelaar. Die diep in de nacht. Steeds weer zijn smokkelwaar. De grens overbracht. Klein was het smokkeloor. En groot het gevaar.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 en groot het gevaar zo is het leven van een smokkelaar en op een bange winternacht is ze opeens geschiet hij zag een bende smokkelaars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 Klein was het smokkelo en rood het gevaar, zo is het leven van een smokkelaar.